Kasper Meijer met het NOS-journaal. Ondanks een verbod zijn aan het begin van de middag zo'n 100 mensen naar het Malieveld in Den Haag gekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Een onbekend aantal mensen is opgepakt, onder meer omdat ze zich niet hielden aan de instructies van de politie, die in grote getale aanwezig was. Verder bleef het rustig in de stad. De geplande demonstratie van actiegroep Viruswaanzin werd vrijdag verboden door burgemeester Remkes. De actiegroep stapte naar de rechter, maar die gaf ze geen gelijk, waarna Viruswaanzin mensen opriep om niet meer naar het Malieveld te komen. Aan protest tegen het verbod op de demonstratie is de rechtbank in Rotterdam beplakt met bananen. Actievoerders vergelijken Nederland hiermee met een bananenrepubliek. De vruchten zijn met tape op onder meer de toegangsdeur van het gebouw geplakt. Ook bij de rechtbank in Den Haag zijn tientallen bananen neergelegd. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft opnieuw een deel van het personeel het werk neergelegd. Om twee uur ging het havenpersoneel niet aan de slag. Daardoor wordt een schip dat metaal naar het Verenigd Koninkrijk moet brengen niet beladen. Tata Steel gaat reorganiseren en medewerkers vrezen verslechteringen voor de Nederlandse tak... Ook is er onrust door het vertrek van de topman van Tata in Nederland. Dinsdag is er nieuw overleg tussen het staalbedrijf en de vakbonden. Arjen Robbe is vanmiddag gepresenteerd bij FC Groningen. Gisteren werd al bekend dat de voetballer van 36 zijn comeback wil maken bij Groningen. De club waarmee hij ook debuteerde in de eredivisie. Robbe is al weken aan het trainen om bij de start van het nieuwe seizoen te kunnen spelen. Hij krijgt bij Groningen nummer 10. Dat is hetzelfde rugnummer dat hij de laatste 10 jaar ook droeg bij zijn vorige ploeg Bayern München. Robben zegt dat hij terugkeert naar FC Groningen uit clubliefde. Hij heeft een contract getekend voor één jaar. Het weer, bewolking, wat zon en in het oosten een bui. Vrij veel wind en het is ongeveer 20 graden. Ook morgen, nu en dan zon, mogelijk een bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 De single van deze groep 11 is Forever Young. En dit is een plaatje afkomstig van datzelfde album Forever Young. De single heet uh, Sounds Like a Melody. En daarmee openen we uur 3 alweer van Sanford op zondag. Zondagmiddag in Sanford, graadje of 18 buiten. Dus het is uh, flink afgemaakt. Het koelt uh, inmiddels en er staat ook een uh, behoorlijke wind. Zelfs zo'n harde wind dat uh, alles uh, wat ik op mijn televisie had uh, neergelegd uh, in mijn slaapkamer, was vanmorgen op de grond geleid. <lacht> ik denk dat het ligt daar allemaal op de grond, joh. Maar het heeft gewoon gestormd in mijn kamer. Echt? Bij jou ook of niet? Uh, nee, nee, bij mij keurig. Nee, dat uh, wordt allemaal keurig uh, geregeld. Kijk, Geen, dat doe je goed. Alleen op mijn studeerkamer, daar staat de printer die staat naast een open deur. Dus dat ligt me regelmatig op. De <lacht> <Dat> klopt <wel. lacht> Oké, okay, het derde uur alweer Albert-Jan. Ja, goed. Daarin ja, gaan we weer het een en ander doen. Ja, we gaan het... Uh, nou, het is prachtig weer buiten. Frisse wind, je zei het al. En uh, heerlijk, het zonnetje schijnt. Dus uh, we hebben nog drie items uh, in het uh, laatste uur. En het zijn voor de vaste luisteraar bekende items... Uh, allereerst natuurlijk om uh, kwart over vier een pit report. Dat is nog nu het nieuws uit de wereld van de Formule 1. Nog een paar dagen nachtjes slapen en dan mogen we weer voor de tv gaan plaatsnemen. En uh, naar races gaan kijken van de Formule 1. Uh, dat is om kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dieren van de week en die luisteren naar de naam Rex. En het gedicht van de dag, nou de stapel ligt voor je... Ik ga mijn best doen. Ga jij maar even wat uitzoeken. En uh, dat blijft dus een verrassing. Dus liefhebbers van het gedicht van de dag. Kwart voor vijf. Het wordt een, een verrassingsgedicht. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken. Naar uw enige echte lokale zender. ZFM. En we trouwens hebben ook een verzoekje. Dat gaan we tussen half vijf en kort voor vijf doen. Ja, en, en nog een plaat. Die heb je ook uh, klaar uh, ja, staan. Ja, weer, weer een verzoekje. Ja, nou, gooi die er eerst maar even in. Ach, ja, mevrouw. ja. Die, kom maar, kom maar. Hier Ter de terug, terug, in de, terug in de tijd. Ja, een lekkere gauwe oude. Volume op tien. Ja, daar komt hij aan. Dat is die Springfields. Als het goed is. Komt hij aan. Verkeerde knopje. ja, knopjes. Ja, krijg, je de knopjes krijg je dat ook weer. Ja, dat volume. Dat is die Springfields. De gouden oude muziek vergeten we zeker niet te draaien bij ZFM. dat is de single Fantastisch Springfield. We draaien hem even op de zoek. Lekker hoor, we gaan door met de goede muziek. Dr. Hook en Baby makes her blue Jean Stalk. Night falls on We die platina wordt bij ZFM. Deze van Dr. Hoek en Baby Max op Blue in Stock. Ja, we zijn eruit. Het gedicht van de dag. Ja, het was even ja, puzzelen. Ja, voor... ja, het was zeker even puzzelen, maar steeds als jij mij aankijkt. Ja, dat is een prachtig titel, hè? Dat gaat dan worden zo dus dadelijk om kwart voor zes. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Maar eerst hebben we nog veel meer, onder meer het dier van de week. En niet te vergeten, de Pit Reports. De organisatie achter de Formule 1 neemt keihard afstand van Bernie Ecclestone. De oud-Formule 1-baas zei tegenover CNN onder meer... dat zwarte mensen in veel gevallen racistischer zijn dan blanke mensen. In een tijd waarin saamhorigheid nodig is om racisme en ongelijkheid te bestrijden... zijn wij het hartgrondig oneens met de opmerkingen van Bernie Ecclestone waarvoor geen plaats is in de Formule 1 of in de samenleving, schrijft de Formule 1 in een verklaring. Meneer Ecclestone speelt geen rol meer in de Formule 1 sinds hij de organisatie heeft verlaten in 2017. De 89-jarige Ecclestone blikt in dit vraaggesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNN terug op onder andere de strijd van Lewis Hamilton tegen racisme en voor meer diversiteit. Volgens Ecclestone kijken mensen op naar iemand zoals Hamilton en luisteren, luisteren ze dan ook nog naar wat hij zegt. Lewis is een beetje speciaal, al dus Ecclestone eerst. En vooral is hij een zeer, zeer getalenteerde rijder. En hij lijkt ook extreem getalenteerd wat betreft het opstaan voor iets te strijden en speeches te houden. Wat hij nu doet voor de zwarte bevolking is uh, geweldig. Hij doet het verdomd goed. En het zijn naar mensen zoals hem die erg herkenbaar en bekend zijn dat mensen daarnaar luisteren. De voorbije week liep Hamilton onder andere mee in een demonstratie van Black Lives Matter, Lives Matter, Matter in Londen en richtte hij ook de Hamilton-commissie op die voor meer diversiteit moet zorgen. Ecclestone betwijfelt echter of dat veel nut zal hebben. Ik denk dat het weinig of goed, goeds of slechts voor de Formule 1 zal doen... al dus Ecclestone. Het zal de mensen doen nadenken over wat belangrijk is... Het is voor, voor iedereen hetzelfde. Mensen moeten beseffen dat we niet allemaal hetzelfde zijn... en dat we anders over elkaar denken. In veel gevallen zijn zwarte mensen racistischer dan witte mensen... aldus Ecclestone. Wanneer CNN hem vraagt om concrete voorbeelden te geven... zegt Ecclestone dat hem zoiets is opgevallen. Formule 1-kampioen Lewis Hamilton heeft de onwetende uitspraken... over racisme van voormalige Formule 1-Aralstone veroordeeld. Eerder nam de organisatie achter de belangrijkste raceklassers in de verklaring... al afstand van de uitspraken van een 89-jarige Brit. Die had in een interview gezegd dat zwarte mensen zich vaker schuldig maken... aan racisme dan witte mensen. Zesvoudig wereldkampioen Hamilton, die een commissie heeft opgezet om de autosport te helpen... meer jongeren met een zwarte achtergrond aan zich te binden... zei dat de onwetende en ongeschoolde opmerkingen van Ecclestone... precies benadrukten wat er mis is. Het is nu volkomen logisch dat er niets is gezegd of gedaan om deze sport diverser te maken. Of om op het racistische misbruik dat ik tijdens mijn carrière ben tegengekomen aan te pakken... al dus de blit op Instagram. Als iemand die de sport decennia lang heeft geleid... zo'n gebrek aan begrip heeft van het diep geworden, de diepgewortelde problemen... waar wij als zwarte mensen dagelijks mee te maken hebben... hoe kunnen we dan verwachten dat alle mensen die onder hem werken dat wel begrijpen? Het begint bij de top. Deze uitspraken horen niet thuis in een samenleving die streeft naar eenheid... zei de Formule 1, leiding eerder. We staan op geen enkele wijze achter de uitspraken van Ecclestone. We benadrukken ook dat hij sinds 2017 geen enkele rol meer speelt in onze organisatie. Ecclestone zei ook dat racisme in de Formule 1 in het geheel niet voorkomt. Wel had hij lovende woorden voor Hamilton. De wereldkampioen verzet zich met meerdere initiatieven tegen racisme... en wil een belangrijke rol voor zwarte mensen in de Formule 1. Wat Hamilton doet is fantastisch, aldus Ecclestone. Voor de start van de Formule 1-seizoen in de Oostenrijkse Spielberg... zijn bij 600 coronatests in die regio nog geen besmettingen geconstateerd. Dat meldt de voorzitter van het plaatselijke VVV aan persbureau APA. Rond het circuit waar volgende week de Formule 1 circus neerstrijkt... wordt sinds twee weken met name hotelpersoneel getest op het longvirus. En dat gebeurt op een vrijwillige basis. Het is de bedoeling dat rond de eerste twee races van dit jaar beide op het circuit van Spielberg zo'n 10.000 à 12.000 tests worden uitgevoerd. Om toestemming te krijgen voor het organiseren van de wedstrijden was sowieso een streng hygiëneprotocol geëist. Fans zijn zoals bekend op de races niet toegestaan. Formule 1-Renstal Williams heeft vlak voor aanvang van het seizoen de kleurstelling van de racewagen veranderd. De bolide van de coureurs George Russell en Nicolai Laffiti is overwegend wit met blauwe en zwarte accenten. Op de achtervleugel prijkt de regenboog. Het beholven mee de koningsklasse van de autosport alle hulpverleners... die zich inzetten voor de bestrijding van het coronavirus bedankt. Als gevolg van de pandemie begint het seizoen zoals gezegd... bijna vier maanden later dan de bedoeling was. De Formule 1, zoals gezegd, opent volgende week weekend... met de grote prijs van Oostenrijk. En tot slot, Sebastian Vettel heeft voor het eerst... na maandenlange maandlange pauze weer achter het stuur van de Ferrari gezeten... De Duitse Formule 1-coureur reed afgelopen dinsdag testrondjes op het circuit van Mugello. Hij deed dat in een bolide uit het jaar 2018. De Formule 1 maakt zich op voor het uh, verkortseizoen dat bijna vier maanden later begint dan gepland. Ook teamgenoot Charles Leclerc testte uh, afgelopen dinsdag op Mugello. Uh, Ferrari gebruikte de tests vooral om coureurs en monteurs te laten wennen aan de maatregelen... die zijn genomen om het coronavirus tegen te gaan. Er moet afstand worden gehouden en er is beduidend minder personeel in de pitboxen. Als eerder testen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes op squeeze Silverstone. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon kwamen ook in actie op de Red Bull ring in Oostenrijk. Max Verstappen gaf te kennen dat hij geen testrit zal gaan maken in de Red Bull. Zie je nou inderdaad, uh, we zijn nog niet eens begonnen... en je hebt al meer dan uh, zes minuten informatie, Albert-Jan. Dat was de Pit Report. Volgende week gaan we eindelijk van straks. Zal wel even winnen zijn hoor, volgende week een race zonder publiek. Maar gelukkig gaat ze vaststarten in de Formule 1 in Oostenrijk. We hopen natuurlijk meteen op een uh, overwinning voor onze eigen te Verstappen. Dat zou een mooi begin zijn, hoop ik dan. Jij bent ook een uh, lekker social show. Daar, uh, daar doen we het voor. Oh. Ik ga voor een podiumplek. Ik kan voor een ik podiumplek. Nou nee, gewoon winnen. Oostenrijk is zijn uh, baan, hè. De Red Bull Ring is dat. Dus, uh, Oud nieuws, dus. was vorig jaar. <laughs> dat dat, dat <laughs> moet. <goed. laughs> en het jaar daarvoor ook, trouwens. Klopt. Dus, oké, okay, nou, zet kwartier uh, van de week. We hebben Rex in de aanbieding. Maar eerst gaan we wat vooralstalige uh, muziek voor je draaien een un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. comme toute histoire, du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. tu Ja, vroeger uh, al began, werd deze plaat gebruikt voor reclame voor een snoepje. Oké. Okay. En het was lekker suikervrij. Dat weet ik nog wel. Dat was de tekst dan op deze plaat van uh, Frans en uh, Ella Ella. Het is uh, half vijf geworden. Tijd voor Dier van de Week. En deze week hebben we Rex in de aanbieding. Ja, en we stellen hem even, hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Rex. Ik ben een Mechelse herderman van ruim negen jaar. U zult wel denken, dat is zielig dat ik op mijn leeftijd in het asiel zit. Maar mijn baasje was ziek en kon niet meer voor mij zorgen. Ik ben een hele vriendelijke hond naar mensen... maar vergeet daarbij wel dat ik een beetje te groot ben... om op schoot te liggen. Naast samen knuffelen ben ik ook nog eens best speels... en luister ik als, ik, uh, luister ik als de beste. Kinderen woonden niet in mijn oude huis... maar volgens mijn baas was ik hier altijd heel vriendelijk naartoe. Mochten er kinderen in mijn nieuwe huis wonen... wil ik er graag wel even van tevoren kennis mee maken. Andere honden, daar, hebben, uh, uh, daar heb ik namelijk helemaal niks mee... Zolang ze uit mijn buur blijven, kan ik ze netjes negeren... maar zodra ze te dichtbij komen, laat ik er wel even weten dat ik daar geen zin in heb. Buiten loop ik wel eens heel netjes aan de riem, mits je duidelijk bent. Ik ben nou eenmaal toch een echte herderman. Als je niet duidelijk bent, probeer ik je gewoon lekker uit. Bij mijn vorige baas liep ik aan een anti-trektuig... omdat ik kan vergeten dat er ook nog iemand aan de andere kant van de riem loopt. Hier op het terrein loop ik netjes aan de halsband zonder te trekken. Een simpele nee of even stilstaan is vaak al voldoende. Het ligt natuurlijk altijd aan de baas hoe ik mij gedraag. Maar bij de juiste baas zal ik me voor de volle 100% mijn best doen. Zo houd ik je goed in de gaten, wil altijd wat voor je doen en ben nog actief... en ga graag samen met mijn baas op stap. Ik beheers de commando's heel goed en ook als we samen spelen met de bal... laat ik deze netjes los en als je dat vraagt. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even op je huis passen als je weg moet. Maar het zou wel fijn zijn als mijn baas veel tijd heeft voor mij en op mijn oude dag. In mijn gedrag ben ik een echte herder. Ik doe graag iets voor mijn baas en ben ook graag samen met mijn baas. Ik sta ondanks mijn leeftijd ook zeker open voor nieuwe dingen te leren. Mijn verzorgers vinden het wel handig als ik u vertel dat ik deuren kan openmaken... en ik in mijn vorige huis gewend was om de tuindeur zelf open te maken als ik moest plassen... En wie heeft er dan nu in dit geval voor mij een ruime mand klaarstaan? En waar verblijft Rex? Rex verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenmaland Kezelstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website wwwdierenthuis want ook Rex verdient een thuis. En kan hij jouw kluizen openen, Albert Dat staat, dat staat vertel het verhaal. Dus. Ja, dat zou makkelijk zijn dat dan, dan makkelijk he? ja, zijn. ja, het zou zijn. Rex, dier van de week. een uh, lieve herder, die wacht op een nieuw baasje. Dus ga naar het kennen met dieren thuis hier in empty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 Just a baby in disguise Nou, weet je wat Albert dan. ik ben heel erg gemakkelijk vandaag. Ik reken hoe goed hoor, voor je klaar. Het was in ieder geval lekker lekkere gauw. Carrie Pockets en de Junior Cap. En uh, Young Girls, Get Out of My Mind. Het is uh, bijna tien minuten over uh, half uh, vijf. Ja, er uh, wordt uh, gezellig uh, gebeld naar de studio en gewatsappt naar jou. Ja, zeker. Uh, onze collega Fred Heij van het programma Entertainment for You. Elke zaterdag van zes tot acht. Veel Nederlandstalige muziek. Die heeft een verzoekje. Ja, hij heeft de, de nieuwe Ben Kramer ontdekt. Just. Dat is leuk. En uh, de titel. Ik bedoel, ik, ik voel dat hier weer een gedicht aan zit te komen. Maar uh, Ben Kramer, een nieuwe hit. Uh, en hij luistert naar de naam Voordat Je Gaat. Hier komt die Fred speciaal voor jou. En een hele fijne zondagavond. Zullen we nog één keer dansen? Zullen we nog één keer vrolijk zijn? Zullen we de nacht omarmen? Voordat je uit mijn leven verdwijnt. Kweet, er is niks meer aan te doen. Leg je hoofd maar op mijn schouder. De blauwe rook van je sigaret drijft de vrijheid tegemoet Voordat je gaat Voordat je gaat Wil ik nog één keer van jou zijn Voordat je gaat Voordat je gaat Wil ik nog een keer van je zijn Keer nu maar nog één keer uw lieve schat, zullen we het nooit vergeten. We hebben toch een mooie tijd gehad. Ik weet er is niks meer aan te doen, maar ik huil niet zonder tranen. Want ook jij had geen andere kus, sla je armen om me. Speciaal voor collega Fred Heij. Voordat je gaat. Inderdaad de nieuwe single van Ben Kramer was dat. We gaan op naar het gedicht van de dag. Steeds, oh, oh, steeds als je me aankijkt. Dus, Deze plaat nog, Albert-Jan? Ja, ja, ja. Uit ja. 86 alweer. Ja, ook weer zo'n zo heerlijke plaat uit de jaren 80. Je hoorde Higo de la Luna, zo vlak voor het gedicht. Kinderen van de maan. Ja? is dat het, het kind van de maan. Het kind van de maan. Ja. Nou, van het kind van de maan <laughs> gaan we daar Steeds Als jij mij aankijkt. En dan hebben we het over het gedicht van de dag. Het is weer een hele mooie. Komt-ie aan.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 Het is klare taal. Alles, alles is veel mooier als je niet alleen bent. Dus blijven wij voor altijd samen. Till the end. Till the end. Wij lopen hand in hand.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 ik voor je schat en dat mijn hart alleen maar sneller klopt als je mij alleen maar aankijkt Op uh, FM of, ja, niet op uh, AM of zo. Of, uh, de, de, de lange golf of de korte golf. Maar goed, het was een uh, goed uh, bedoeld plaatje. De singer van Leo Sayer en de Arts Roads. We zoeken wel eens een keer een andere betere kwaliteit op. Want dit was uh, natuurlijk helemaal niks. Vergeten we heel snel. Want uh, ja, het zit er sowieso weer op voor ons. Ja, het is weer... Uh, de, nou, ik moet zeggen, het was maar wel een zondagje, hoor. Ja, toch? Ja, dat was een mooie Gezellig met uh, Marien Harde uh, Nee, het was een... Uh... Maar dat soort interviews kan je beter aan het eind van zo'n dag doen, hè? Ja. Ik bedoel, dan, uh, want die zitten toch, te, to, toch dan na te malen. Dat gaan we nu ook wel doen tijdens ons werkoverleg. Maar goed, nee, het was een, was een verhelderend gesprek met Maureen. Ja, zo is Maureen. dat. Maureen. Volgende week is volgende week. Uh, dan zijn we er weer op zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Uh, ja, en, en voor vanav... wat betreft de zondag hebben we heel even pauze. Ja, nee, klopt. Maar de zondag gaat gewoon door, hoor. Ja, want wij gaan racen. Wij gaan racen en, wij gaan en gaan uh, racen. Jaap Koper en uh, Jelmer Koper... die gaan het programma overnemen voor zover ik begreep. En uh, vanavond van 6 tot 9 hebben we nog uh, ZFM Pakt Uit. Collega Thomas de Jong en...